Giel van der Velde met het NOS-journaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog last hebben van vertragingen en annuleringen... als gevolg van de wereldwijde computerstoring van gisteren. Bij KLM is een tiental vluchten geannuleerd. Mogelijk loopt dat aantal in de loop van de dag nog op. Het zijn in alle gevallen vluchten binnen Europa. Op Eindhoven Airport en Rotterdam-de-Heek Airport loopt alles weer volgens plan. De politie heeft twee mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de verdrinkingsdood van een man van 27, gisteravond in de Latemse Plas bij Reden. Zowel de twee verdachten als het slachtoffer komen uit Polen. De hulpdiensten werden gisteravond gealarmeerd over de vermissing van de man. Duikers van de brandweer konden hem snel vinden, maar de hulp kwam te laat. Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt. In Amsterdam-Osdorp is vanmorgen een geldkoffer ontploft bij een waardetransport. Het personeel wilde met de koffer naar een pinautomaat lopen toen het gebeurde. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Bij de ontploffing kwamen chemische stoffen vrij, waardoor de geldbiljetten onbruikbaar zijn geworden. Ambulancepersoneel heeft medewerkers van het waardetransport behandeld voor het inademen van die stoffen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De politie heeft een man van 24 aangehouden voor de brand op de festivalcamping van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De man uit de Friese gemeente Waadhoeken wordt verdacht van brandstichting. Bij de brand zijn gisteravond drie caravans beschadigd geraakt. Niemand raakte daarbij gewond. Door andere caravans weg te duwen konden omstanders voorkomen dat de brand oversloeg. Het weer, het is een warme en zonnige zomerdag... met temperaturen van 27 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op onweer. Morgen ook kans op een flinke bui en het wordt minder warm. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 That Bij dit soort uh, muziek word ik gewoon heel erg uh, vrolijk. Je hoort de Matthew Wilder en de Kids American. Het is uh, even na twee uur, een warm Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Dolly en ik uh, hebben de stoute schoenen aangetrokken om uh, hier uh, tijdens uh, nou, de hitte. Sandalen. Sandalen, <hijen> sandalen okay. dat is waar, ja. Dat is beter <hijen> voor het weer. Nee, sandalen aangetrokken om uh, hier uh, in de studio te zitten. Want het is uh, behoorlijk heet zonder airco. Woe! Nou, ik, ik hoop dat ik vijf uur red. Want ik voel al dat ik aan het smelten ben. Ja, ja. Maar ja, dan ik dat wel vaker hoor. Als ik jou aankijk. Oh, dus, oké. Okay, ja. okay, okay. <laughs> Dolly. Ja, ja, ja Rob, leuk dat je er weer bent. Ja, het is ook leuk om weer te zijn. Ja, en normaal uh, ben ik net als een menstruatie. Ik kom maar één keer per maand. Ja, maar maar nou, Deze keer uh, ben, hebben we een doorbraak. Dan ja. nou ben je vaker gekomen. <laughs> Ja, je zat erg omhoog, ja. En dan ga je, ga je ja, ja. geen nee aan nee, je verkopen. Dat snap, dat snap, ik snap ook. je wel, natuurlijk. Dus, <laughs> nou, we gaan ons best doen, hoor, vanmiddag. Tuurlijk, we gaan er weer wat gezelligs van maken. Ja, wat, nou, aan de onderwerpen zal het niet liggen, denk ik. Nee, allemaal leuke, leuke items. Dus het kan alleen nog aan de muziek liggen. Maar ja. daar, daar heb ik ook alle vertrouwen in. Dat wordt gewoon weer een gezellige boel. Zeker, ik ga mijn best doen. Zo is dat. Meer kan je niet doen. Nee. Wat gaan nee. we doen dan vanmiddag? We gaan doen. We gaan uh, straks om kwart over twee even een kijkje nemen uh, of er nog wat nieuws uh, in Zandvoort is te melden. Nou, er is zat te melden in Zandvoort. Half drie gaan we eens kijken wat het weerbericht gaat zeggen. Want dat het zo is wil niet zeggen dat het zo blijft. Nee. Zouden we nee, niet dat... een bui gaan krijgen? Volgens dat mij wel. Dat zou zomaar ja. kijk, ik, heb, ik heb elke dag wel een bui hoor. Dus dat oh, ja. zou het in de lucht niet kunnen gebeuren. Hè? Ja. Dan uh, kwart voor drie, dan uh, gaan we weer even kijken. Nieuwsberichtje, kwart over drie ook weer. Tussendoor maak jij natuurlijk allerlei muziek en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar dan om half vier en dan moet je even pen en papier zoals Albert-Jan Vos zei bij de hand hebben. Uh, want dan gaan we de evenementenagenda doornemen. En ik hoop dat Rob daarna nog een plaatje kan draaien, want er is... Zo verschrikkelijk veel te doen. Ja, zelfs vandaag. Hè? Met uh, de, deze warme dag. Ja. Op het uh, Badhuisplein hebben we een hele mooie markt uh, staan. Bijvoorbeeld. We kunnen allemaal kleine dingetjes uh, aanschaffen. Die allemaal lekker met de zalm te maken hebben. Is dat niet morgen? Nee, dat is vandaag. Oh, is vandaag. Oké, okay. ja. oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, natuurlijk weer nieuws. Ik weet niet, hebben we om kwart over vier weer Pit Report? Uiteraard, Renlo ja. is er altijd. Renlo oh, is er altijd. En er okay. wordt uh, weer gereisd. Hè. De Formule 1 uh, hebben we. We hebben net de uh, derde vrije training gehad. Alles uh, over de racerij hoor zo zometeen om uh, kwart over vier in de Pit Report met uh, Renlo Wat we zitten vraag in Hongarije en het hele weekend trouwens. Want er Wat er wordt weer geraced? Ja Ik weet er helemaal niks van. En straks hebben we ook weer een kwalificatie en ook die gaan wij meenemen in en dit en programma en, en, Dolly. Ik was nog niet? ik klaar. Was nog niet klaar. Die van de week krijgen we ook nog pakken vijf. O, oké, ja, dankjewel. Vai, vai, vai, vai, dankjewel.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 Zonnige ritme van de zomer. Dit is dat je geen bezit bent, maar dat je geen je tú En dat je rey si no maar la je Nochtans volleed, je ziet que te peinig. Waarom noemen we tu hija, tu hija? Aan het pijl, laat como lo hace la rey ey, ik kom la rey Na, na, va con Pero no hay competencia. Yo le di suja que maté. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle que el Pero yo aquí natural chill. chill. Culo pufes en levels sin feel. Hay amor cuando te toco, no hay que explicar que tú no puedes ¿Qué? ser o rey si no tienes la reina. La noche volé y soy que te pena. De, <T2> de rei no, no, no, no, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na la noche siga. Pero otra vez rompo. te digo que tú no puedes ser rey si no tienes na na noche te de la rey Lekker hè, het is uh, eindelijk uh, zomer. Ook hier in Zandvoort straks meer over het weer om uh, half drie. Je La Reina, lekkere uh, Spaanse plaat. Een uh, topplaat uh, uit uh, Spanje van dit moment. Oh ja? Ja, heb ja? je lekker mee gedanst? Ja, ik heb mee zitten wippen. Ja, ik zag het. Ja, ja want ja, ik kan niet met dat ding op, uh, ergens door de zaal gaan lopen. Ja. Dus, uh, ja nee. Ik zat op ZGM-streepje live uh, te kijken. Oh, en toen dacht ik, het, joh, die Dolly die is wel keer aan het gaan op de ja, muziek. Ja, hij ging helemaal uit mijn plaat. Ja. ja, ja, ja, ja. Nou ja, dus, uh, even wat ja. anders nu. Het uh, Stavondsnieuws. Ja, ja, ja, gisteren ja. werden we opgeschrikt uh, door nou, een uh, zoekactie op zee. Om half tien, zo'n beetje. Ja, zo, zo rond half tien. Er kwam uh, een, een rotbericht binnen. Uh, uh, alle hulpdiensten die je maar bedenken kan, die waren massaal gealarmeerd op een uh, Prio 1 melding. Want uh, er was een vermiste zwemmer uh, opgegeven voor de kust van Zandvoort. Nou ja, dat, dat is een heel hilarisch beeld geworden. Al die bootjes, helikopter, ambulances. Alles ging die kant op. Politie ook natuurlijk. Uh, nou ja, dus die, die zijn allemaal gaan zoeken. Het, het was hartstikke druk op zee met mensen. En, en bij, het, bij, de, bij de vloedlijn ook allemaal mensen die aan het zoeken waren, aan het kijken... En om uh, tien uur ongeveer, toen is er een uh, burgernetbericht uitgegaan. En met een hele uitgebreide omschrijving van de man. Dus iedereen die hem zou zien, graag melden. En nou ja, je kent het allemaal wel. En uh, toen rond een uur of elf s'avonds, toen werd er gemeld... dat die man zich mogelijk bevond op de Vuurboetstraat. En dat is bij en... de KNRM daar uh, volgens mij? Ja, maar. dat is in de buurt, hè? Ja, daarachter dat, dat, dat, bij de daar Watertoren. Achter, ja. bij, de, bij de Watertoren, ja. ja. Ja nou, en, en ja, nou ja, ik zal maar zeggen, precies zeggen hoe laat het was. Vier minuten over twee. Toen konden de hulpdiensten gelukkig ook via het burgernet bericht melden... dat de man werkelijk in goede gezondheid was aangetroffen. En, en ze bedankten natuurlijk iedereen die mee had geholpen... met het uitkijken naar deze man. Maar ja... Hoe dat nou heeft kunnen gebeuren en, en wat er met die man aan de hand was, dat, dat is verder niet bekend. Dus we zullen er ook maar geen uitlatingen over doen, want er kan natuurlijk van alles aan de hand zijn geweest. Ja. Maar het zal nog wel worden onderzocht. Want ja, je kan natuurlijk niet uh, zo'n melding eruit gooien terwijl iemand helemaal niet in de zee is ingegaan. Wat denk dus... je wat dat kost, zo'n Ja, verschrikkelijk. Afsie. Ongelooflijk. Verschrikkelijk. Ongelooflijk. Ja, en al die uh, helikopters uh, in de lucht, hè? Ja, want er was niet alleen jongen, de kustwacht ja. Nee. Maar ook uh, de politiehelie heb ik uh, gezien. En ja. de, de, de, de traumahelie. Ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja nee. die moet allemaal paraat zijn. Ja. Het is natuurlijk wel voor de mensen die gisteravond uh, op het strand waren een heel uh, spectaculaire avond geworden. Maar ja, goed, ik denk dat je uh, toch allemaal met een onderbuikgevoel zit... waardoor je niet meer echt kan genieten van het strand... bedenkend dat iemand daar in nood is of is geweest. Is dat zo. En dat ik er was... een familie aan de kant staat die, die zich ernstig zorgen maakt. Ja, ja, ik was heel erg blij dat dat bericht om uh, even na twee uur binnenkwam. Ja, Burgernet. ja, ja, ja, ja, ja, pak, ja zeker. Pak ons hart. Nou, en ik denk dat de familie, want die, die was er... Hè, die stonden dus uh, op het strand uh, te kijken en, en te wachten op, op nieuws... Ik denk dat ook zij een, een gat in de lucht zijn gesprongen en heel erg opgelucht zijn geweest. Zeker en het geldt voor alle hulpverleners die weer uh, heel mooi uh, werk hebben gedaan. Ja, chapeau jongens. Het, uh, het, het, het mag dan uh, voor niks zijn geweest. Maar het was dan in ieder geval al een fantastische oefening. Laten we het dan maar zo bekijken. Zeker, dat is He? wel heel positief bekijken. Hè? Ja, mee? maar ja goed. Ja. Wat, wat, wat moet je? je Je moet toch uitrukken. Dat zei jij net ook al. Ja. Hè? Dat, uh, je moet uitrukken als er een melding komt. Je kan moeilijk zeggen van oh, die zal wel ergens in het dorp rondlopen. Dat kan niet. Nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nou, no, chapeau dat, jongens. Ja, dat was uh, gisteravond. Uh, ja. dus, uh, nee, mocht je het bericht nog na willen lezen, uiteraard op onze uh, CFM app, uh, kan je dat uh, doen Dolly. Straks ja, uh, meer nieuws neem ik aan. En uh, we gaan uh, zo meteen op uh, naar het uh, weerbericht. Maar eerst gaan we nog even twee lekkere platen voor je draaien. Hè? Want het is uh, warm weer. Ja, ik ga niet uh, dansen hoor. Nee, en we hebben de zomer in ons bol. En, ja? en alle terrassen oh. zijn weer vol. Ja, je, oh, je... je doet maar niemand, denkt. Ja, he? dat dacht ik al. Je nee. hebt alleen een iets andere figuur dan jij, Hattie. Ja, <lacht> kleiner ook. Iets. Niemand in de weg, ik heb de zomer in mijn boot. Alle drassen zijn weer vol. I get the summer ringing ball. Ja, daar hadden we het over. Andere en de zomer. Zie je de en als we nu naar buiten kijken en buiten geweest zijn... dan weten we zeker, het is zomer. Maar blijft het ook zo? Dat gaan we horen van uh, Dolly met het weerbericht. Weer Dolly, ja, goedemiddag. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Gaan de buien komen. Wie zal het zeggen? We gaan eerst eens naar vandaag kijken. Want vandaag is natuurlijk een zonnige dag. Maar in de middag komt er wat sluierbewolking. En tegen en in de avond komen de stapelwolken tot ontwikkeling... En deze groeien uit tot regen- en onweersbuien. Ja, daar zijn ze, de buien. Er waait een zwakke zuidenwind en het wordt 30 graden. Morgen dan is er een mix van zon, wolken en enkele buien. En soms kan het daarbij ook onweren. Er waait een matige westen tot noordwestenwind en het wordt 24 graden. Wat zonde voor de zondag, hè? Ja, ja wat dan jammer. moet het juist lekker zijn. Ja, natuurlijk. Nou, eens kijken of er daarna wat gaat gebeuren. Want maandag, daar schijnt geregeld de zon en blijft het droog. Kijk, daar is die. De westenwind is meest matig en het wordt 23 graden. Heerlijk. Dinsdag en woensdag is er een mix van zon, wolken... en vooral dinsdag ook enkele buien. Temperatuur ligt dan beduidend lager dan nu dat komt uit op de zo rond de 20 graden. Nou ja, en daarna is het licht wisselvallig zomer weer met zo nu en dan een paar buien en er zijn ook genoeg droge momenten met zonneschijn en het kwik loopt weer op met een paar graden naar waarde tussen de 22 en de 24 graden. Ja, en dan hebben ze het meestal over een Hollandse zomer als ja. je dat weer hebt. Wet wet wet. Ja, wet, wet, wet. Ja. Oh, die kunnen we ook gaan straks. Ja, ja, wet, wet. Maar wet, nu summer. even niet, hè, Dolly? Dank u nee, wel. Nee, we zitten nou droog. Zeker, weer berichten naar te lezen op uh, RicoWeer.nl. En uiteraard ook te horen hier op de Sandportse Radio. Dat was het weer. Zie het hem En we hebben even zin in een gouden ouwe. I'm Yesterday man Thank you. Thank you. Want de zon schijnt, dus pak je radio ren naar het strand en zet hem op 107. Schat je doe net twee bieren in de handdoek. Ja, dat is de gelde maat, we gaan. ZFM 107, 24 uur per dag, geet het zomaar iets. If you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.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 Afraid to say it, to say it's true Oh, I hope you know I will carry you on Whether it's tonight or 55 years down the road Oh, I know there's so many ways that this could go Don't want you to wonder, darling, I need you to know In this and every life, I choose us every time We were California dreamin' Our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other up under a ceiling full of stars. These days, these nights, I'm changing my, my mind. Said on you. I'm not afraid to say it. To say I do. Lekker hè? deze nieuwe hit van uh, Alex Warren. Jordan Carry Me Home op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. En niet alleen uh, de muziek is lekker, ook hebben we uiteraard informatie en we hebben het uh, nu over uh, zomer parkeren. Ja, Altijd weer een probleem hier, hè? Ja, ja je bent nou eenmaal begrensd. Het dorp is begrensd. En, en het aantal bezoekers uh, ja, dat is hoger dan het aantal plekken dat we hebben. Dus ja, dat, dat, dat heb je bij pretparken ook. Hè. Daar moet je ook vroeg bij zijn, want anders dan, uh, dan houdt het op. Ja, nou in ieder geval is er wel iets moois gebeurd. Want wethouder uh, Hendricks ja, is heel blij met een nieuwe samenwerking met de firma Paap. Zij uh, hebben een heel groot terrein waar uh, zwinters de zomerhuisjes van het strand opgeslagen staan. Maar ja, in de zomer wordt er niets met dat terrein gedaan in feite. Dus nu uh, hebben ze een akkoord gebruikt daarover om um, uh, die, die grond te gebruiken voor uh, ongeveer 400 auto's kunnen daar gestald worden. Dat is behoorlijk. Ja, er is al een parkeerautomaat geplaatst. En je kan alleen daar niet per uur parkeren. Dus je, je parkeert voor de hele dag voor hetzelfde tarief als de boulevard. 15 euro betaal je voor de hele dag. Wat natuurlijk echt niet veel geld is. Nee, voor een ja, de toeristenplaats. In de, in de stad mag je daar nog ineens twee uur voor blijven staan. Dus dat is echt niet veel geld. En uh, buiten dat is het nog eens een keer zo... dat als je daar parkeert dat, je, dat er een pendeldienst is... die je naar of het dorp brengt of naar het strand brengt. En uh, ja, het ligt natuurlijk best wel ver overal vandaan. Dus ik denk een, uh, een goede ontwikkeling. Uh, de, de, de parkeerplekken zijn op de parkeerapp te vinden. Dus, uh, en op vertoon van je parkeerapp of de ticket uit de betaalautomaat mag je mee met de pendelbus. Oké, okay, wil je weten hoe je bij deze uh, parkeerplaats komt? Kijk dan gewoon even op de ZFM app. Uh, daar staat een mooie routekaart uh, en uh, ja, keurig netjes uh, word je dan richting het uh, parkeerterrein uh, begeleid, zeg maar. Ja, hartstikke goed. Oké, okay, zometeen uh, gaan we eens even kijken waar Benno Veug uit hangt. Want uh, ja, die is weer uh, voor ons uh, op uh, pad vanmiddag. Horen we zometeen naar deze plaat van de Pointer Sisters. Look what you're doing to me, I'm utterly at your whim, all of my defense is down. Your camera looks through me, with its x-ray vision, and all systems run ground. All I can manage to push from my lips is a stream of absurdity. Een disco classic, hoort er uiteraard bij, hè? Als het oh, lekker, lekker hè? weer is, heerlijk. Oh, en de wind waait door de studio van ZFM. De ramen zijn geopend. Hier en dat in huis ook weer zelf is het cool. Oh, ja, zeker. Oh, ja, het scheelt wel even. Ja, het hè? scheelt zeker. Ik even zit een, met een bril toestand, jongeman, hele jurk in blijft. grijp. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Wat zou ik daar eens voor sta... zeggen? Echt waar? Nee, maar. Ja, echt... nee, dat klopt. Ja. Dus, oh, maar het verdomme. hoeft we niet allemaal te weten hoor. Dus, uh... Oh, nee, ik ga het wel laten zien in de kamer. Ja, nee, hey, doe we niet. <laughs> niets. Oh. Nee. nee, want uh, we hebben elke, elke, nou, elke paar weken hebben we Ben of op uh, pad. Hier ja. Uh, ja. bij uh, uh, uh, Zandvoort op zaterdag. Ja. Want uh, eind van uh, september dan uh, vindt er een EV-experience plaats op het circuit. En ja. uh, wat is een uh, EV-experience nou, dat hoor je ze dadelijk uh, meer als hij uh, bij, uh, de, bij zijn plek aangekomen is waar hij heen gaat. Maar het heeft te maken met elektrische auto's. Ja. En die worden dan getoond uh, op het circuit. En je kan er ook zelf uh, in uh, gaan rijden en dergelijke. Hoe bedoel je? Je, als, als, je mag er gewoon naartoe? Je mag dan gewoon naartoe en dan kies een auto uit. En dan mag je een ritje maken. Doe gewoon? Ja. Huh? En dan kan je uiteindelijk ook uh, beslissen van uh, welke automerk je zou willen kopen dan. Oh, het zijn proefritjes. Proefritjes, he? ja. Oh, zo. Je mag hem niet mee naar huis nemen dan. Uh, ja, weet ik veel. Nee, ja, dat niet. Ik die, misschien was de prijsvraag. Maar goed, veertig... Ongeveer ja. 40 merken zijn er al vertegenwoordigd. Maar Maarten Pompen, hij is degene die dat organiseert. En uh, Benno uh, is uh, onderweg uh, naar uh, Maarten. Ik zeg: uh, Benno, waar uh, ben je nu? Waar ah, die Rob. Ja, ik ben weer op pad. En ik sta bij uh, Maarten Pompen in Haarlem, in het uh, nou, Waardenpolder, in het Vige. Wat, wat, wat even, uh, als zijn leentje, om even mee te beginnen Maarten. Het is een heel bijzonder gebouw. Uh, Vige was vroeger een, uh, een, een uh, fabriek waar uh, machines werden gemaakt, als ik het wel heb. Ik zie ja klikken, gelukkig weet ik dat er nog. Maar uh, ze hebben dan in zo'n hal allemaal containers gezet. Ja, dat is wel grappig, uh, want het heet de bakkerij... Uh, vroeger was het een bakkerij hier, stonden uh, broodlijnen uh, voor Van Vessem. Maar die bakkerij werd op een gegeven moment te klein, die, die broodlijnen. Dus toen is uh, uh, Pieter van der Spek, de eigenaar hier, die overigens vorige week overleden is, uh, die is uh, hier een, uh, ja, eigenlijk een broeiplek gaan creëren van uh, ondernemers. Dus die heeft, ik denk een stuk of uh, 80 zeecontainers heeft hij hier geplaatst. Allemaal glazen wanden ingezet, dus we zitten hier met uh, allemaal ondernemers. Uh, in een hele fijne uh, plek eigenlijk. en Het is nu nog steeds een bakkerij, maar dan een rij van bakken in plaats van uh, broodbakken. Ja, ja. En uh, ja, fantastische plek hier met een leuke veetje en uh, veel ondernemers, dus dat inspireert hier wel. Ja. En, en lukt het dan jullie van EV Experience, uh, zeg maar, je legt dan contacten, maar uh, is dat zakelijk ook interessant voor jullie? Uh, nou, uh, we zitten met van, van advocaten tot aan creatieve mensen. Dus het is fijn om even een praatje te kunnen maken uh, en kennis te kunnen vinden waar dat nodig is. En verder ben ik het liefst natuurlijk gewoon op circuit met klanten of bij de klanten op bezoek om leuke dingen te bedenken. Uh, dat is met name de focus die ik heb om te kijken hoe werkt nou een deelname beursdeelname goed. Hè? Wat zijn nou doelstellingen die je hebt en hoe kunnen we die vertalen op het evenement. Zodat je uh, ja, een goed resultaat haalt en dat we high five met z'n allen weglopen. Ja, precies. Vooral een high five. Dat is natuurlijk wel leuk. Goed, we gaan, nou, het, het wordt dus al gevallen. Het EV-Experience in september. 26 tot en met 28 september. En um, nou ja, we hebben in de vorige maand zijn we begonnen met deze serie van de interviews. En toen hebben we beloofd te luisteren aan om het te hebben over elektrische auto's. En, want uh, ja, het draait natuurlijk uh, tijdens de EV-Experience. Uh, niet helemaal rondom de auto's, maar ze zijn wel volop vertegenwoordigd. Ja, absoluut. We hebben uh, dus een groot onderdeel zijn de personenauto's, uh, maar er zijn ook bedrijfswagens en e-trucks. En het gaat ook verder. Het is van uh, variërend van een fiets, hè, dus een e-bike, tot aan uh, eigenlijk in de, de steden zie je me steeds meer zero-emission zones. En daar zie je dus ook cargo bikes tegenwoordig. Hè? Dus fietsen die met trapondersteuning die in plaats van een bedrijfswagen, zo'n ronkende diesel die uh, voor elk huis stilstaat, krijg je dus een cargo bike. Uh, aangedreven met, uh, gewoon met de beentjes. En uh, ja, die hebben ook geen uitstoot, dus ook die zijn daar. Dus met name interessant voor kleinere transport en logistiek. Uh, ja, echt in en rondom de stad. Dus eigenlijk al die facetten. En in de pitboxen zelf, die bouwen dan om tot pop-up stores en automerken. Daar vind je met name de, de personenwagens. En dat is een heel scala wat, ondertussen, wat er is dit jaar de vijfde editie. Ja, ja inderdaad, de vijfde editie alweer. Uh, heb je enig idee hoeveel automerken er meedoen? doen? Oeh, ik heb ze nog niet geteld. Ik denk dat we richting de veertig automerken gaan, zoiets. Dan meen je niet veertig automerken, Hebben we zoveel automerken die dus elektrische voertuigen bouwen? Ja, ja, zeker. Begin jij maar eens, Benno. Noem ze maar eens. Ja, ik mag geen reclame maken. Maar goed, als ik er meer dan drie zeg, dan, dan is het goed. Maar, maar goed, euh, nou, dan hoeven ze ook niet om het bij naam te noemen. Maar euh, maak je eigenlijk nog onderscheid in zeg maar Chinese, Europese, Amerikaanse euh, elektrische voertuigen? Um, op de beursvloer zelf niet. Maar we zien wel, dus uit al die hoeken zien we... Uh, uh, we zien nieuwe spelers, die komen veel uit China. Uh, en ook de traditionele spelers, hè, dus de, uh, die we al jarenlang in Europa kennen. Ook zij zijn aan het verduurzamen en zijn plannen aan het maken. Uh, ja, hoe gaan we de vloot verduurzamen en welke oplossingen bieden we aan onze klanten? Dus we hebben, en dat zien we dit jaar met name, het, het kantelpunt rondom elektrisch rijden. Ja, het wordt aan de ene kant steeds ietsje verder weggeschoven. Dat is meer vanuit overheid. Uh, en uh, Subsidiebeleid, wat daar natuurlijk uh, uh, heel belangrijk is. Um, maar ja, zeker vanuit de druk vanuit de Europese Commissie. Europa wil naar een uh, 100% emissievrij wagenpark. Dus we zien dat die snelheid van de verkoop van nieuwe auto's... die neemt toe ieder jaar weer. We zitten nu op ongeveer 35% van de auto's die jaarlijks verkocht worden. Uh, dat zijn uh, 100% elektrische auto's. En daarin zien we dus veel Chinese spelers... Uh, op deze markt. En die vinden een EV-experience heel fijn, omdat mensen kunnen Chinese merken spannend vinden. Hè? Wat is dat dan? En uh, hoe is de garantie? En hoe rijdt het überhaupt? En die vinden het dus heel fijn om mensen echt in de auto te zetten en een proefrit aan te bieden. Dat doe je dan zelf over het circuit. Je mag zelf rijden. Er zit wel iemand naast voor de veiligheid. Het gaat om een proefrit. We gaan niet racen. Maar het is interessant dat de Chinese merken, die, uh, um, ja, die, die zijn heel goed in wat ze doen. Hè? In China... Um, het komt hier vandaan. In China waren de steden zo enorm vervuild... dat op een gegeven moment de overheid heeft gezegd... jongens, we stoppen ermee. We moeten naar elektrisch toe. Dus zij waren eigenlijk nog veel, uh, veel proactiever hierin. Ja, omdat ja, de smok in die steden was, was ondoenlijk. Dus vervolgens zijn er nu 310 Chinese automerken op de markt. Just. En die zijn um, ook... en daar is nu net een Europese commissie... heeft daar een rapport over gedaan... die zijn ook wel zwaar gesubsidieerd door de overheid. Met als gevolg dat ze... ...goede en betaalbare auto's kunnen, uh, kunnen bouwen. Maar wat gebeurt er dan? Die auto's die komen naar Nederland en die zijn goedkoper dan de traditionele spelers. Dus daar, ja, daar komt wrijving. Ja. Want Europa die beschermt ook onze markt. Dus nu is er een... een, een um, in dat rapport hebben ze gekozen om de Chinese automerken... Um, eigenlijk ...te belasten met een, uh, met een extra belasting, een importfee zodat dat de Chinese auto's weer ietsje duurder worden en dichterbij de auto's komen vanuit, het Europese, uh, merken, uh, vanuit de Europese merken. Um, en ik denk dat dat aan de ene kant gezond is, want oneerlijke concurrentie uh, is niet kloppend. En aan de andere kant, ja, de Chinezen zijn goed in het produceren daarvan. En ze kunnen ook echt massaal auto's produceren. En een bijkomend voordeel voor die Chinese merken, wat je vaak ziet, is dat de, um, uh, de, die nieuwe automerken die begonnen zijn, die hebben geen heritage uh, met, met de benzine- en dieselmarkt. Dus die hebben één focus en dat is 100% elektrisch. Terwijl dat, uh, de BMW's van deze wereld, of de, de Ford's, die, die, die verkopen ook nog die benzine- en diesel- ja. en elektrisch. Dus die moeten op meerdere paarden wedden. En de Chinezen hebben echt heel veel snelheid daarin. Dus die zijn wel echt in opmars in, uh, in Nederland. Oké. Okay. Um, dat dus de Chinezen, zien we eigenlijk van de Europese merken of Amerikaanse merken uh, nog spectaculaire nieuwe uh, uitvindingen? Of, of uh, ik noem maar wat, een, een, een auto die uh, autonoom kan rijden? Daar gaan we denk ik volgende keer uitgebreid over hebben. Ja, leuk. Daar organiseren we ook een congres over. Um, Wat? Autonoom rijden? Over autonoom rijden, ja. En het, heet dus, het congres heet stuurloos de toekomst in, tussen aanhalingstekens, Want het, is een, een, het gaat over wetgeving. He, wie is waar nou verantwoordelijk voor? Het is over een verzekeringskwestie. Um, als er een fout gemaakt wordt of een, een ongeluk gebeurt, wie is er dan verantwoordelijk? De auto of de mens die de eigenaar is van de auto? In Amerika zijn ze er best wel ver mee, hè? Zeker ook in China, daar hebben ze de wetgeving wat, wat meer openstaan. Tesla is ook wel erg goed daarin. In het, uh, zelfs, uh, die auto's zijn gewoon. Ja, die zijn echt vanuit software bedacht, 20 jaar geleden. En die zijn, uh, dus de Amerikanen, Tesla met name, loopt daar echt wel in, uh, in voor. Okay. Dus, uh, maar goed, het gaat niet altijd goed. Uh, heb ik, ik heb wel eens artikel gelezen dat zelfs zo'n uh, robotauto... door nog eens iemand een aantikt uh, die op de fietsje uh, <hl relation> oversteekt. Ja, ja helaas, helaas gebeurt dat. En uh, dan kom je ook... Weet je, wat, is, wat is het meest veilig? Is het de computer die voor ons gaat denken? Of is het uh, wij zelf die rijden? En ik zie tegenwoordig ook zoveel mobiel gebruik op fietsen, op, op e-bikes... Uh, met de jeugd die tegenwoordig op fatbikes rondrijdt. Dus uh, ja, de verkeersdoden gaan omhoog. Het wordt drukker in, uh, in de steden, het stedelijk gebied. Dus uh, de kans dat er ongelukken gebeuren neemt alleen maar toe. Ja, inderdaad. Goed, nou, uh, 40 merken uh, hebben we inmiddels. Uh, die zijn te zien tijdens het uh, EV Experience. 26 tot 28 uh, september op het circuit van Zandvoort. Maarten. Um, nou, de tijd zit er al bijna alweer op. Uh, heb je nog een dingetje van, ja, we hebben het nu vandaag over auto's gehad. Volgende keer gaan we het over die autonoom auto's verder praten. En uh, de e-trucks natuurlijk. Die heb ik ook, uh, want dat, dat lijkt me heel veel spectaculair. Maar je kan ook met je elektrische fiets een rondje rijden op het circuit. Ja, we hebben een, nou niet op het circuit zelf, maar we hebben een last mile parcours uitgezet. Dus je kan uh, heel veilig op de paddock kan je, uh, op e-bikes kan je testen, scooters, motoren. Um, en ook light electric vehicles, dat zijn hele kleine autootjes. En wat een leuke toevoeging is dit jaar, we hebben voor het eerst het off-road parcours. Dat is uh, tweeledig. Aan de ene kant kan je off-road door de duinen van Zandvoort heen rijden, uh, rondom het circuit. En er staan ook allemaal 4x4 uh, vier vier manoeuvre dingen, zoals een hele grote wipwap waar je met een auto overheen kan rijden. Alles om die beleving bij te uh, zetten en om mensen echt te inspireren over uh, hoe goed een elektrische auto is. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel. Ja, en dankjewel, Benno, even voor dat interview met Maarten Pompen. Hij doet het toch maar weer, hè? die uh, veugen vandaag uh, met die warmte om uh, zomaar eventjes uh, in Haalem uh, rond te slenteren. Hij oh, liever dan niet. En dan uh, zo'n uh, interview uh, op te nemen. Hoe, uh, nou. Hoe doe je dat, uh, Benno? Hoe krijg je dat voor elkaar, Benno? Nou, ik denk dat hij al opgangen heeft. Ik heb geen klik gehoord. Ja, nee, ik ook niet. Maar ja. Benno? Oh, nee, nee dit is natuurlijk met een... Uh... Met een ander soort iets. Benno, benno, benno, ben, nee, Benno is er niet meer. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval volgende maand uh, spreken we Je hoort toch geen klik meer nee. met de mobiel. Nee, uh, nee sowieso nee. niet. <lacht> Hij is uh, Fuji. <lacht> ja, nou. Nou goed. Uh, mooi, ja, benno. benno. Mooie interview. Wij gaan weer lekker uh, muziek draaien. En dan uh, gaan we alweer op naar het uh, volgende uur, uh, Dolly. Wat gaan we ja, daar ja. nu onder meer uh, doen? Kan je daar wat over vertellen? Uh, ja, zeker. Dat wordt dan uh, na drieën. Dan gaan we eerst weer even kijken of we nog wat nieuws uh, kunnen opdiepen. Nou, dat uh, moet geen probleem zijn. En dan om half vier de evenementenagenda. En dat is heel wat. En zo in de loop tussen uh, half vier en vier uur in... gaan we eens kijken of er nog wat nieuws is. Oké, okay, nou dat dus in het uh, volgende uur. Lekker blijf luisteren. De Zandvoortse Radio met de uh, Zandvoort op Zaterdag. En Dolly en ik zijn er tot uh, vijf uur vanmiddag. Nu valt we het er heel gelukkig mee, uh, Dolly. Dus uh, dat gaan wij zeker redden. De, uh, de rest van de uren zometeen tussen drie en uh, vijf uur. Tot zometeen na het nieuws. En uh, de laatste voor het uh, nieuws is een uh, disco-klassieker. En ik hoop uh, dat jullie hem allemaal leuk vinden. Voor de mensen die een beetje uit uh, de jaren tachtig tijd komen. En zo weet je wel dat uh, die toen uh, naar de piraten aan het luisteren waren. Elke bezig waren met de muziek, is dit echt een bekende.